Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Niederik Samson wordt de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid... bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Kandidaten voor het lijsttrekkerschap konden zich tot 12 uur vanmiddag melden. Het partijbureau van de PvdA zegt dat alleen Samson zich kandidaat heeft gesteld. Voor de Nederlandse ambassade in Jakarta heeft een Nederlander zichzelf in brand gestoken. De man probeerde al brandend op het terrein van de ambassade te komen... ...maar werd tegengehouden door beveiligers die het vuur wisten te doven. Een Nederlander werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Indonesische media is het een man van 69 die in Jakarta woont. Waarom hij zichzelf in brand stak is niet duidelijk. Het proces tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic begint op 16 mei. Zijn advocaten hadden om uitstel gevraagd... ...maar de rechter van het Joegoslavië-tribunaal heeft het verzoek afgewezen... De raadsmannen voerden aan dat ze pas vorige week belangrijke documenten kregen en willen meer voorbereidingstijd. Ze wezen erop dat hun cliënt anders geen eerlijk proces zou krijgen. Radko Mladic staat onder meer terecht voor genocide na de val van de moslim-enclave in Srebrenica. In de aanloop naar het EK in Oekraïne en Polen is de oranje koorts nog niet losgebarsten, stelt onderzoeksbureau GfK. Volgens de onderzoekers waren veel mensen vier jaar geleden in de ban van het EK... ...maar laten nu vooral jongeren en ouderen alleenstaanden het afweten. Het zal komen doordat het slot van de eredivisie op zich laat wachten. Minder mensen zeggen dat ze naar de EK-wedstrijden gaan kijken op tv. Ook zouden er minder fans afreizen naar Oekraïne omdat ze het te ver vinden. Het weer bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer, in het zuidoosten ook wat zon... Het wordt 12 tot 18 graden... Morgen bewolkt en vooral in het zuiden enige tijd regent, wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort, bij Muiden 3 kilometer en vervolgens bij brugge nog eens 2. Richting Amsterdam bij 1brugge ook 2 kilometer en bij Muiden-Oost 2. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit en dolder 3 kilometer. En vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Klaapert-Hoevelaken 7 kilometer. En vervolgens naar Utrecht voor Utrecht nog eens 2. Tot zover de verkeer.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 Forget about it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 Cute ponytails and tells a girl.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 the sun so on me.